ce quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil dans tes nuits, un jour nouveau se lève, à nul autre pareil. Et tu sais, depuis tout l'or des hommes. Oh yeah. If you really want it got got a jet pack with your name on it above the clouds in the atmosphere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 try. girl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 When the thunder turns around, they'll run. Dit is ZFM. Het mijn dag is mijn dag Het mijn mijn mijn mijn mijn mijn dag Want vandaag kan ik alles ben ik sterker dan PE Vandaag ben ik de geluk. Vandaag zit alles mee want nu heb ik de power Kan ik Asterix verslaan Vandaag gaat alles lukken and mind Morgen ernstig ziek Heb ik nooit meer leuk publiek Moet ik in Del Cel gaan wonen Ga ze Karlobos uit klonen Heb ik acht verstopte vaten Kan ik morgen niet meer praten Val ik uit een raamkozijn Zal ik nooit meer dronken zijn Het maakt niet uit maar Het is mijn dag Het is mijn dag, dag. Ah, Als op de Duitsers komen Het is mijn dag je bummelheid Het is mooi Het is mijn dag Is aan, mijn dag. Echt niet, niet. Het het is mijn dag. Stel hem mijn dag. Wel, Mijn dag. Het is echt mijn dag, serieus. U echt Wel, mijn dag. Wel, het is mijn dag. Oh, echt horsk Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil voorkomen dat er nog scholen te dicht bij snelwegen worden gebouwd. Gisteren meldde het Asmafonds dat meer dan 60.000 kinderen naar scholen gaan waar te veel luchtvervuiling is. Die vervuiling wordt nu wel gemeten, maar dan gaat het om gemiddelde. Er wordt bijvoorbeeld ook gemeten op zondagmorgen, wanneer er maar weinig verkeer is. Een aantal oppositiepartijen en het CDA willen dat de regels voor het meten van de vervuiling wordt aangepast. Strafrechtadvocaten hebben gedreigd om geen prodeo-hulp meer te verlenen. Ze zijn kwaad op staatssecretaris van Justitie Teven, die de helft wil bezuinigen op de vergoeding die advocaten daarvoor krijgen. Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoor een advocaatraad plegen, waardoor de druk op de gratis rechtsbijstand is toegenomen. Justitie is bang dat er niet genoeg geld is om de prodeo-advocaten het hele bedrag te betalen. De Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft lovende woorden gesproken over het Egyptische leger. Dat gedraagt zich in zijn ogen voorbeeldig door niet in te grijpen bij de protesten tegen president Mubarak. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij zijn Egyptische collega Suleiman nog eens aangedrongen op een snelle en vreedzame machtsoverdracht. In Egyptische steden is het verzet tegen president Mubarak gisteren weer opgeleid. De politie in Utrecht maakt jacht op twee autodieven. De mannen hadden in Maarsen een auto gestolen, maar de politie kwam ze al snel op het spoor. Na een wilde achtervolging lieten de dieven de auto achter in de staatsliedenbuurt en gingen er te voet vandoor. De auto is zwaar beschadigd. De Utrechtse politie heeft een deel van de staatsliedenbuurt afgezet, maar de dieven zijn nog niet gevonden. Het weer, in het noorden plaatselijk dichte mist, elders nevelig en lichte vorst, later vrij zonnig en droog. Het wordt 5 graden op de wadden tot 9 graden in Limburg. Morgen is het bewolkt met regen en wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Show.